Goedendag, ik ben Mathieu Monfort, het is dinsdag, welkom op ABCZAM Radio. En nu luisteren naar Manuel. Gisteren zijn we naar ABCZAM gegaan en het was leuk, omdat we bijna iedereen kenden. We hebben samen een klein spelletje gedaan. En tijdens deze activiteit gingen onze ou ouders weg en dat is geen slechte feit. <laughs> we hebben daarna, daarna de test gedaan, dat was zo gemakkelijk omdat het altijd dezelfde is. Hallo, ik ben Melkane. En ik ben Clara. Gisteren moesten we een atelier kiezen. roze was decortheater, muziek, juwelen, improvisatie en media. Dat was heel grappig omdat de animatoren heel interessant waren. Voor hebben we muziek, juwelen, decortheater gekozen reko omdat van we van muziek, mode theater houden. We hopen dat ons atelier van muziek worden zodat we met onze vriendinnen blijven. Hier is het rapport van Elise en Roman. We zijn in gang aangekomen. Dan hebben we kennismaking spelletjes gedaan. We hebben alle monitoren en leraaren gezien en daarna hebben we de test gedaan. Het was dezelfde dan elke jaar, dus gemakkelijk. Daarna hebben we met een animator gesport. Hierna hadden we en dorst, dus hebben we het vier gegeten. Dan zijn we voor de eerste keer in onze kamer geweest. De meisjes van de vierde verdieping hebben een grote kamer. We hadden een beetje de tijd om te installeren. Om zes uur hebben we het avondmaal gegeten. Daarna zijn we voor de eerste keer in de klas geweest. We hebben geprobeerd om een naam voor de klas te vinden. We waren niet zo creatief, maar eindelijk hadden we het gewonnen: De oude smurfen. Daarna hebben we gedoucht. Het was kort zoals elk jaar, maar het was oké. Okay. Op de vierde verdieping is het leuk, want we hebben twee douchen voor acht meisjes. En we kunnen de temperatuur kiezen. Dan was het bar, We hebben een beetje gespeeld en gepraat en daarna zijn we naar bed gegaan. Hallo, mijn naam is Lorraine en ik ben met Margot. We zullen onze eerste activiteit in ABC Zam presenteren. We hebben veel kringspelletjes gedaan. We hebben bijvoorbeeld het zatdoek leggen en ik van spelen. We hebben een, improv een improvisatie oefening gedaan en ook het spel Mordenaar en detective. Het was leuk, maar misschien een beetje lang omdat we het koud hadden. Daarna zijn we naar de bar gegaan. We hebben over gewilleren en dan zijn we naar les 2 geweest. Welkom op ABC Leerling Radio. Het is nu kwart voor drie en het is tijd om het ABC Kamerrapport met Paloma Oncina en Marie de Gerardon van de redactie. Dit jaar krijgen enkele leerlingen de kans om een nieuwe kamer voor de taalstage van ABC samen te hebben. Zo zullen we op het einde van de stage twee verschillende groepen herkennen. De gelukkige mensen die goed in de nieuwe mooie splinteren moderne kamers hebben geslapen en de andere, onze arme die in de vuile oude kleine kapotte kamers niet van de nacht hebben genoten. Het verschil, de eerste groep is vol van energie en de tweede zal met grote wallen in stilte leiden. Maar het probleem het blijft nog hetzelfde en dat voor de twee groepen. Tijdens de siesta vervelen wij ons alleen in onze eigen kamer. Hallo, ik ben Robin. Dat is de rapport van mijn eerste dag in ABC Het was mooi weer, dus hebben we kennis gemaakt met de andere leerlingen op het voetbalterrein. Daarna hebben we het vierhurtje gegeten. We hebben onze bagage geïnstalleerd. Um, nadien hadden we lasagne met brood. kregen we... Onze eerste les met Miguel. We hebben een douche genomen en naar de bar gegaan.